Goedemorgen, middag, avond. Dit is Kim Raku, of Kim de Vos, over de recente gebeurtenissen op EU-niveau, waar onze politiekers van onze diverse landen in het Europese parlement in verschillende werkgroepen enkele wetten hebben doorgejaagd. En het is toch zeer opvallend, en daar moeten we het even over hebben als bitcoiners en crypto-enthousiastelingen, het is toch zeer opvallend dat onze media daar in alle talen over zwijgt. Niet alleen op voorhand hebben ze dat gedaan, maar ook tijdens de stemmingen en uh, ja, blijkbaar ook daarna. En dat uh, laatste had ik niet verwacht. Gewoonlijk uh, gaat men nadat zoiets is gestemd toch uh, ja, zichzelf een beetje witwassen, zichzelf een beetje goed praten door fake-experten of door uh, voor- of tegenstanders uit te nodigen, maar dan altijd maar eentje, ene kant, uh, die dan alleen aan de macht is op de televisie, want daar gaat het eigenlijk over... Een uh, minuut op televisie komen is eigenlijk een minuut de macht hebben over uh, wat de mensen denken en wat de mensen gaan vinden van iets. <coughs> uh, laat ons even een recap doen voor de mensen die het compleet niet hebben gevolgd en te veel VTM kijken bijvoorbeeld. Um, de recente weken heeft, uh, hebben er een aantal sessies plaatsgevonden... In, uh, in het Europese parlement, waarbij onze vertegenwoordigers, of zogenaamde vertegenwoordigers, want eigenlijk zijn ze meer en meer tegen ons gekant dan uh, wat anders, maar goed, onze vertegenwoordigers zijn daar in verschillende groepen gaan uh, samenwerken rond enkele thema's. En, uh, thema's gaan van landbouw tot uh, financiën en technologie. Um, uiteraard uh, interesseert ons vooral het economische en de technologische aspecten en daar zijn een aantal rare dingen uitgekomen ten eerste waren er de econ werkgroepen waar men eigenlijk een, de nieuwe economie zal ik maar zeggen dus de nieuwe technologische economie lees maar financiële economie crypto bitcoin en zo verder ging regulariseren of proberen te regulariseren en het is toch raar dat we daar een aantal figuren zien opduiken die, uh, laat ons zeggen... Goh, op een uh, vlag met een hamer en sikkel na net geen communist uh, kunnen genoemd worden. Uh, mensen als Paul Tang van de Nederlandse PVDA. Uh, maar we zien daar ook andere figuren opduiken, zoals uh, Asita Kanko van uh, NVA. Uh, die zogenaamd pro-privacy is, maar dan wel samen met de communisten tegen privacy stemt en tegen innovatie stemt en tegen technologie stemt. Ik weet niet of uh, N-VA daar zo happig mee is, dat men een van hun, laten ons zeggen, toch mindere goden, want veel intelligentie is er nog niet uit dat uh, mens gekomen... Um, opeens ziet opduiken en meestemmen en een vrij prominente rol spelen in de totstandkoming van een ja, ronduit anti-mens, anti-privacy en uh, anti-technologie- en, en innovatiewet. <kliek> nu, twee weken geleden was het nog erger. Uh, dan hebben ze geprobeerd een wet te stemmen. Dus diezelfde bende uh, hebben toen een wet proberen te stemmen met de impuls van de Duitse fake-groenen. Want je hebt natuurlijk echte ecologisten en... Uh, ja, groenen qua politieke fractie. En die hebben dan ook nog eens geprobeerd om proof of work, uh, dus het, het minen zelf, te gaan bannen. Uiteraard omdat dat zogezegd uh, tegen het milieu was, tegen uh, de klimaatefforts uh, was. Nu, daar valt in verre-verre-oorden uh, iets van te zeggen natuurlijk. Want ja alles dat... Uh, enigszins elektriciteitsverbruik zal vroeg of laat wel een uh, impact hebben. En we denken dan aan cruiseschepen, aan fast fashion, McDonald's, uh, maar ook vele huisdieren of televisie kijken, wasmachines niet vergeten, die uh, niet alleen water vervuilen, maar ook nog eens veel elektriciteit verbruiken. Dus je kan heel veel dingen gaan aanpakken, ook massatourisme en zo, maar blijkbaar uh, hebben de Duitse groenen het enkel gemunt op bitcoin, uh, want die hebben nog steeds de illusie... Uh, dankzij enkele valse rapporten die zijn uitgegeven door uh, de Nederlandse Centrale Bank. Uh, dank u Alex de Vries daarvoor trouwens, met zijn uh, fake PR en uh, opstelletjes. En zij denken dus effectief dat uh, bitcoin alles vernietigt. Uh, misschien zijn de Duitse groenen en uh, ondertussen ook de Nederlandse en Belgische groenen vergeten dat voor 2009, voor 2009 bestond bitcoin niet, en uh, toen was het uh, regenwoud ook al aan het branden, hoor. En toen lag er ook al plastic in de zee. En toen was onze temperatuur ook al flink aan het stijgen. Dus uh, ik denk niet dat uh, bitcoin daar uh, de enige oorzaak is om het zacht uit te drukken. Uh, we verbruiken ongeveer, als je dan puur naar uitstoot gaat kijken, uh, 0,3% van de uitstoot komt van bitcoin. Uh, onrechtstreeks uiteraard, want een bitcoin op zich heeft geen uitstoot, maar de, de machinerie erom, zullen we maar zeggen. Dus dat was de eerste poging. Proof of work wouden ze dus bannen. Uh, die vote is er niet doorgekomen met een nipte. Uh, met een nipte voorsprong voor de tegenstanders, die uh, gelukkig uh, in Portugal en uh, Spanje te vinden waren, uh, ook nog een hoop Duitse en enkele echte liberalen, die daar uh, toch uh, vragen bij stelden en zeiden van ja, maar wacht, we gaan dit niet goedkeuren, want dat, uh, dat klinkt niet goed. Dus dat was de eerste vote, en dat was eigenlijk... Pru Proof of work proberen te bannen in heel Europa. Wat natuurlijk een absolute ramp had geweest voor heel die innovatieve sector, maar ook nog eens een ramp had geweest op monetair niveau. Want vroeg of laat zal de euro en vooral de Europese burgers eh, toch echt wel eh, een systeem nodig hebben om nog echte waarde te transfereren en bij te houden. Maar daarover straks meer. Eh, ten tweede, Dus dan kwam er eh, gisteren de vote om eh, eigenlijk... De, de, laat ons zeggen, de wallets en de transacties te gaan regulariseren. Nu, ik ben er pro dat Europese instanties uiteindelijk iets gaan doen. Er zijn inderdaad in de cryptowereld heel veel scams. Er zijn inderdaad in de cryptowereld heel veel structuren die, laten we zeggen, dodgy zijn. Laat uh, onze gerechtelijke apparaten tegen zulke mensen gerust hun werk doen. Daar heb ik ook absoluut niks tegen als bitcoiner. Als er morgen uh, shitcoin uh, XYZ uitkomt, en die beloven bergen goud aan de investeerders, en verdwijnen dan met een ja, dan mag je achter die mensen aangaan. Zeker als blijkt dat die dat uh, van in het begin op die manier hebben opgezet. Want dan is dat eigenlijk niet anders dan een, uh, ja, een ordinaire oplichting en of die nu plaatsvindt in de cryptowereld, of met tweedehands auto's of met fake goudstaven verkopen, uh, het blijft even groot een scam en een diefstal. Daar hebben we een gerechtelijk apparaat voor in elk land en daar kunnen ze dan achteraan gaan. Wat je niet gaat doen, is zeggen: Ah ja, maar we gaan alle verkoop verbieden en we gaan alles als crimineel beschouwen, uh, tenzij die mensen die door twintig hoepels zijn gesprongen, om te bewijzen dat ze zogezegd oké okay zijn. Uh, ...wat? Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus die wet die nu is gestemd, daar gaat het eigenlijk om, om uh, wat zij dan unhosted wallets aan te vallen. Wat is een unhosted wallet? Eerst even uitleggen, een wallet in crypto. En ik ga even eigenlijk puur over bitcoin bezig zijn, want dat is de echte vijand van, uh, uh, waar de Europese elites uiteraard uh, tegen aan het vechten zijn. Um, want de rest, ja goed, we gaan het er even niet over hebben. Ik ben een bitcoiner, dus we gaan het daarvoor al over hebben. Um, een wallet voor hen is eigenlijk een stukje software of een app of wat dan ook waar je je bitcoins in bijhoudt. Dat is hoe zij het zien. Dat is een foute visie. Want er zit geen bitcoin in eender welke wallet. Er zit een private key en dan nog een versimpelde versie van de oorspronkelijke... Um, wiskundige formule van die private key. Dus je hebt een echte private key, dus Laten we zeggen een, uh, een zeer lang uh, reeks getallen en cijfers, we gaan het niet te technisch maken. En je hebt daar een versimpelde versie van en die private key gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je uh, adressen kan genereren. Er zijn ook uh, private uh, passphrases die eigenlijk uh, bepaalde software gaat unlocken uh, systemen gaat onlokken zodat je uh, derivative addresses krijgt. Dan kan je eigenlijk ja, honderden, honderden adressen gaan genereren achter één set van paswoorden of één set van 24 of 12 woorden. Uh, dat is de BIP39-standaard. Er zijn er ondertussen andere, zoals ik zei, ik ga niet te technisch gaan. Dus er zijn eigenlijk, oh, toch even om het uit te leggen, er zijn wallets en er zijn wat de Europese Unie wallets noemt. Een echte wallet uh, kan evengoed een papiertje zijn. Wanneer ik bijvoorbeeld een uh, botlood neem en een uh, dobbelsteen, dan kan ik, uh, of een aantal dobbelstenen, dat gaat iets sneller, kan ik 99 worpen doen met een dobbelsteen uh, en al die cijfertjes opschrijven. Uh, de 6 neem ik dan als een uh, 0. En, uh, <coughs> en dan gaat het dus van een 0 tot en met 5. Je schrijft dat allemaal op. En daar, gaat je daar ga je eigenlijk een lange reeks random ja, cijfers mee genereren. En daaruit kan je... Euh, mits enige wiskundige formule toe te passen, een Bitcoin-adres te genereren. Je hebt daar in principe geen computer voor nodig. En ja, als ik dat papiertje hier heb, en ik heb er zo hier één liggen trouwens, euh, als ik dat papiertje heb met een code daarop, euh, komt daar eigenlijk een Bitcoin-adres uit. En andere mensen, eender waar in de wereld, kunnen daar dus bitcoin naartoe sturen. Nogmaals, ik heb nog steeds geen app of geen programmaatje of geen computer vastgenomen. Nu, nu kan je zeggen, ja, uh, die wallets, uh, het is toch goed dat ze die aan banden leggen dan, dat er geweten is wie dat papiertje heeft. Wel, nee. Uh, in die zin, het gaat over bescherming van uh, de persoon zelf. Stel je voor dat je in een, uh, in een land leeft waar een regime aan de macht komt die u, laat ons zeggen, niet zo tof vinden. Dat kan een rechtsregime zijn, een linkse regime zijn, een extreem groen regime zijn... ...of een dictatoriaal regime zijn. Uh, maakt niet uit. En u bent een vijand, omdat u bijvoorbeeld lid bent van een bepaalde vakbond... ...of van een bepaalde linkse of rechtse partij. Maakt niet uit. Of u doet een bepaalde job uh, die door dat regime niet zo uh, tof gevonden wordt. Uh, het, uh, het, een mooi voorbeeld zou zijn, als er morgen communisten aan de macht komen en u bent bijvoorbeeld uh, de eigenaar van een concern van enkele grote fabrieken, ja, dan gaat u last krijgen. Hè? Want die mensen zijn niet zo tuk op rijke mensen die misschien een beetje belastingsontwijking hebben gedaan binnen de wet. Um, we gaan geen namen noemen, maar we weten allemaal over wat voor mensen het gaat. Dus, maar dat kan even goed omgekeerd zijn. U kan misschien, ik zeg maar iets, de voorzitter zijn van een linkse partij of linkse vakbond en opeens komt er een extreem rechts, Mussolini-achtig regime aan de macht... En zo kan je nog honderd scenario's bedenken waarom je in een land zou kunnen leven waar opeens de machthebbers zich tegen u keren. En dus ook uw geld gaan willen afnemen zoals we laatst enkele weken geleden zagen in Canada, waar ook hier geen media-aandacht voor was trouwens, waar men onder Trudeau in Canada uh, letterlijk zomaar random wat mensen hun bankrekening heeft dichtgegooid, zonder dat daar een gerechtelijke uitspraak rond was en zonder dat die mensen eigenlijk iets ja, tegen de wet hadden gedaan. Nu, dat was een uitzonderingsmaatregel, zogezegd omdat er een nationale veiligheidssituatie was, en die heeft hij dan enkele dagen later moeten terugtrekken eens die bankrekeningen geblokkeerd waren. Dus dat soort regimes, dat kan hier in Europa ook gebeuren. Als dat in Canada kan, dan kan dat in België, of in Italië, of in Portugal ook. Um, waar ik dus naartoe wil, is die wallets, als ik hier een papiertje heb met een, uh, ja, een zelfgegenereerd uh, zelf bitcoinadres op, en daar stuurt iemand bijvoorbeeld, omdat ze mij een sympathieke jongen vinden, sturen ze mij daar een halve bitcoin op. Kijk, tof, dat is ongeveer een, uh, zeggen, 20.000 euro nu waard vandaag. Dat ligt hier. Goed, ben ik dan een crimineel? Dat hangt er vanaf, want u weet weinig over mij. Het kan zijn dat ik de grootste crimineel van heel Europa ben, het kan ook zijn dat ik een superbrave jongen ben die gewoon aan het sparen is uh, voor zijn zoon. You don't know. Je gaat er niet van uitgaan dat ik een crimineel ben. Wat de Europese Unie hier doet, is mij automatisch criminaliseren omdat ik zo'n papiertje heb met een bitcoinadres op waar mijn naam niet bij staat en die naam is niet gekend bij de staat. En dan komen we in een heel ander scenario terecht, want stel je voor dat ik ook weer daar een superbrave naïeve Belg ben en ga zeggen, ah ja, maar hè, dat, dat bitcoinadres dat mag u weten, dus er staat een halve bitcoin op dat adres, op dat papiertje hier, um, en ik ga mooi naar de nationale bank of naar een... Uh, naar een grote bank, Fortis KBC, noem ze maar op. En ik ga daar naartoe en ze mogen dat in custody nemen. Ze mogen dat dus eigenlijk gaan weten. En ze mogen niet alleen dat papiertje hebben, maar ik ga toch eens mooi de voor- en de achterkant van mijn identiteitskaart fotograferen. Eh, ik ga ook een mooi lijstje invullen met eh, waar men mij kan contacteren. Wat is mijn telefoonnummer? Wat is mijn e-mailadres? Eh, wat is mijn nationaal register? Eh, mijn rijksregisternummer? Dus dat mogen ze allemaal dan weten, en uh, dan weet men heel mooi van, kijk, die meneer... Uh, meneer Kim de Vos die gaat hier dat Bitcoin-adresje hebben, of die lijst met Bitcoin-adresjes hebben. En dan gaat men eigenlijk uh, dat kunnen traceren. Men is trouwens zo dom om de. En dat is even een side note voor de echte Bitcoiners. Men is trouwens zo dom om de Zpub-adressen niet mee te laten tellen. Dus als je een BIP39-adres hebt gegenereerd en daar een hele lijst Bitcoin-adressen uit hebt, die publieke Zpub, die vragen ze niet eens op, omdat ze natuurlijk niet weten hoe dat het technisch werkt. Maar goed, los daarvan. Sorry voor die side note. Um, dus je geeft je identiteit samen met dat papiertje aan, laten we zeggen een bank of de Nationale Bank of welke instantie ze dan ook gaan verzinnen om, uh, uh, ja, om, om dat te gaan doen. En uh, ja, dat is het dan. Nu, dat is wel riskant, want dan wordt eigenlijk Bitcoin niet meer vrij. En ik ga dat als bitcoiner uiteraard nooit, nooit doen, want mijn privacy wordt niet alleen geschonden, maar ik ga ook nog eens mijn keys afgeven aan een instantie die ik per definitie niet vertrouw. Want vandaag vertrouw ik bijvoorbeeld Fortis. wel niet helemaal. Maar, uh, en ik geef daar mijn keys aan, uh, maar morgen kan die bank zich tegen mij keren, omdat ik bijvoorbeeld heb deelgenomen aan een protest tegen, ik zeg maar iets, grote fraude bij de banken. Uh, dus... Dat is nogal riskant en misschien lijkt zo'n scenario vergezocht, maar eigenlijk is het niet zo vergezocht. Als we zien wat voor voorstellen er worden gedaan om bijvoorbeeld uh, vakbonden of bepaalde partijleden uh, hier en daar te nikken of te bannen, is het niet zo vergezocht. Het is ook niet zo vergezocht om te zien wat er aan het gebeuren is. Men is ons als Europeaan, zal ik maar zeggen, aan het pushen naar een digitale euro, waar men dat kan doen op industriële schaal, waar men kan zeggen, kijk, iedereen zijn geld komt binnen in een app en wij hebben total control over uw geld en over uw uitgaven. De privacy-nachtmerrie die dat brengt, daar gaan we het zelfs nog niet over hebben, want dat is op zich al een reden om daartegen in het verweer te komen. Ik vind niet dat de staat moet weten dat ik bijvoorbeeld vandaag uh, een stuk vis ben gaan kopen in een viswinkel achter mijn hoek, want die data wordt misbruikt. Want dan kan men gaan berekenen wie moet waar een winkel open doen. En die data komt niet terecht bij Jan met de pit Die data komt terecht bij mensen die echt uw economie legerloven. Um, maar goed, los zelfs daarvan, die data wordt geshared. Maar, en dat staat letterlijk in wat de ECB en de, de Europese Unie heeft voorgesteld voor de digitale euro. Men kan niet garanderen dat de data niet door derden wordt uh, gebruikt. Um, die... Uh, uh, dat stukje heb ik uh, op een van mijn blogs uh, gepost over laatst. Daar kwam ook nul reactie op. Blijkbaar vindt iedereen dat oké. Okay. Blijkbaar zijn er ook geen journalisten hier in onze media die daar zich vragen bij stellen of daar even willen induiken. Het is natuurlijk veel makkelijker om de partijlijnen te volgen van onze partijen. En dan kom ik eigenlijk bij het derde luik van wat ik hierover wil vertellen. Dat is de, de absolute walging, walging die bij mij bovenkomt wanneer ik zie... Uh, hoe dat deze soort wetten tot stand zijn gekomen. Dit is geen democratie meer, volgens mij. Wanneer je iemand als Asita Kanko ziet die eigenlijk ja, daar niks of nauwelijks iets van kent, als je die daar ziet stemmen samen met communisten voor een wet om onze privacy aan te vallen en een hele innovatieve industrie aan te vallen, dan is er echt grondig iets mis. Echt wel. Niet alleen dat. Onze vertegenwoordigers zouden onze privacy moeten beschermen... ...zouden onze soevereiniteit moeten beschermen... ...zouden onze individuele vrijheid moeten beschermen... ...of opeens toegeven dat men totalitair wil zijn. En dat is ook geen probleem. Ik zeg maar iets, een, uh, een partij als de Belgische PVDA... Dat zijn communisten, dat is ook geweten, en die maken daar ook geen geheim van. En daar heb ik op zich geen probleem mee. Als je als communist, of als groene, of als liberaal, of wat dan ook, of als extreemrechtse gaat zeggen, kijk, dit zijn mijn meningen, en hier willen wij naartoe, informeer de mensen daar duidelijk over, en dan kunnen zij een keuze maken wanneer je bijvoorbeeld een partij als NVA bent en zegt op voorhand aan je eigen kiezers en op televisie, want Bart De Wever komt meer op tv dan eender wie anders, dus die heeft kans genoeg gehad om zoiets te gaan uitleggen, want mijn partij wil privacy afnemen op Europees niveau, mijn partij wil heel graag innovatie vermoorden, mijn partij wil heel graag crypto en bitcoin aanvallen. Welkom, dat is zeggen op televisie, Plak uw gezicht daarop op die uitspraak en ga eens eventjes ervoor, zou ik zeggen. U bent een politieker en uw partij gaat eigenlijk achter de schermen en ver van de media en ver van de camera's iets stemmen waarmee je eigenlijk de, de waarden en de eigendommen van uw eigen bevolking gaat actief aanvallen. En dat zal zich tegen u keren. Want ik kan u voorspellen dat met de inflatie die rond de 10% zweeft op jaarbasis, kan je dit nog maar zes maanden volhouden, maximum een jaar, voor er een gewone revolte uitbreekt. Ik ken veel mensen die eigenlijk gewoon klaarstaan om met stenen naar uw kop te smijten, bij wijze van spreken. En ik denk dat dat in heel Europa momenteel is. Want er staan veel mensen met het water niet alleen tot aan de lippen, maar ver tot over hun ogen ondertussen. Dus, wanneer je dan nog eens wetten gaat stemmen, waar bijna de enige ontsnappingsweg die je hebt uit die inflatie is bitcoin kopen, wanneer je dat dan ook nog eens gaat aanvallen, dan heb je wel echt een probleem. Want dan ben je de steun van je bevolking aan het kwijtgeraken. Bitcoin is superieur geld. Bitcoin is superieur de waardetransfer. Bitcoin is, met een second layer die erop ligt, met Lightning netwerk ook nog eens perfect schaalbaar iets dat ook niet belicht wordt door onze media en ze weten goed waarom, want de banken zijn als de dood voor Lightning-netwerk. Ik zal het nog eens zeggen: onze banken zijn als de dood voor Lightning-netwerk en ze weten heel goed waarom, want al die bankcontacten, Worldline-kastjes die je in al die winkels ziet staan, daar verdienen ze enorm veel geld op. Een winkelier betaalt makkelijk 100 tot 250 euro per maand om die dingen actief te kunnen gebruiken in zijn winkel. Wanneer je dat met Lightning begint te doen, en u kan dat nu al, u kan dat vandaag installeren, zoek gewoon op, winkeliers op het Lightning-netwerk, en uh, je krijgt allerlei zaken. Uh, je hebt het maar te installeren, en je kan het beginnen gebruiken. En ook voor de klant. Uh, installeer Wallet of Satoshi, of Blue Wallet, en je bent vertrokken. En je kan gewoon in een winkel betalen, zonder dat er een bank tussen zit. Zonder dat daar een overheid moet weten wat en hoe en wanneer. U hebt iets gekocht. Eh, mensen hebben daar schrik van, uiteraard. Omdat ze zijn bang gemaakt voor alles. En dat is nu eenmaal zo. Wanneer je hier veel televisie kijkt, word je bang voor sneeuw. Voor auto's. Voor fietsers. Voor zand uit de Sahara. Voor Oekraïners. Voor Russen. Voor kernbommen. Voor alles. <laughs> Men is hier zelfs bang van muggen. Dus Uiteraard is de tv er gemaakt om u zo bang mogelijk te maken en een partij als NVA, als Open VLD, als Groen... ...stemmen altijd mee met ja, voornamelijk anti-privacy-mensen. Uh, iemand als Paul Tang bijvoorbeeld uit Nederland... ...heeft al meermaals gezegd dat hij totale controle wil. Wel, goed. Maar die is wel zo eerlijk, en dat moet ik ook toegeven. Ik vind het een uh, walgelijk iemand zelf, qua ideologie. Ik ken de mens persoonlijk niet, misschien is hij een heel toffe mens. Maar qua politieker vind ik hem walgelijk... Maar hij is wel eerlijk. Hij zegt, kijk, ik wil de bitcoin killen. En ik wil hier uh, dat de euro uh, digitaal wordt. En ik wil totale controle over uh, alle, alle geld. Dat is ook heel eerlijk. En wanneer je dat als burger heel graag wilt, stem er dan op. Daar heb ik ook geen problemen mee. Dan moet je ook de consequenties erbij nemen. Wanneer je op, uh, ik zeg maar iets... Uh, ja, ik ga geen historische naam geven, want dan vergelijk ik iemand met de, met de dictators. Maar wanneer je zelf stemt, willens nillens, op iemand die al heeft gezegd dat hij eigenlijk uw monetaire policy, en uw vrijheid en uw privacy aanvalt, ja, dan krijg je dat ook. En dan ga je achterin uw uitkering of wedden of loon krijgen op een appje van de ECB, de Europese Centrale Bank, en dan zal u daar die fake digitale euro's moeten gebruiken die ook nog eens eerder wanneer kunnen gedevalueerd worden, want ik garandeer u dat men binnen de twee, drie jaar de euro zal devalueren. En men kan het ook afnemen wanneer dat je toch eens uit de lijntjes loopt en zegt ik ga meedoen aan een betoging of ik ga in een partij stappen die tegen jullie is of wat dan ook. Of je hebt schulden, of je bent niet groen genoeg. Hè? Want het duurzaamheidspaspoort komt er ook aan. Uh, waar men, uh, dat is misschien een misplaatste aprilgrap geweest ook. Maar langs de andere kant zie ik in Nederland daar toch een aantal mensen voor ijveren op Europees niveau. Waar je dan effectief zegt, Ah, meneer heeft uh, gerookt en heeft een hond en heeft een 4x4 die diesel verbruikt, maar u koopt ook nog eens twee potten Nutella. Ja, dat zijn slechte punten. Hè? Dus dat komt er allemaal aan. En als je daarvoor wilt stemmen, dan is dat uw vrijheid maar... En dat is de rol van de media, vind ik. Informeer mensen daarover. En dat is het laatste punt dat ik wil maken. Onze media is hier heel erg mee schuldig. Men heeft hier niks over gezegd. Men heeft de mensen niet geïnformeerd. Niet op voorhand, maar ook niet achteraf. Uh, ja, en wie van niks weet, ziet ineens van... Tja, waar komt deze wet nu vandaan? Waarom moet ik ineens, zeg maar iets... Een Mickey Mouse hoedje opzetten. <laughs> ah ja, dat is gisteren gestemd geweest, maar uh, er is geen debat over geweest. Of dat, dat nu nuttig was of niet. Ah ja, maar hoe komt dat er dan door, onze wet? Ah ja, ja maar men heeft uh, stiekem gestemd omdat iedereen uh, die nog buiten komt een Mickey Mouse hoedje moet opzetten. En uh, ja, oe, u bent een crimineel als u dat niet doet, hè. Dan bent u grote terrorist en een crimineel, hè. Dat was de verdediging van uh, een van de N-VA-genieën uh, toen uh, ze kritiek daarover kreeg op Twitter. En dan zei ze van, ja, maar uh, als, je, als je geen terrorist bent, dan heb je toch niks te vrezen. Wel, eigenlijk wel. <laughs> er zijn genoeg mensen uit de geschiedenis die absoluut geen terrorist waren, maar toch wel uh, in een cel zijn geëindigd of hun geld zijn afgenomen door een, uh, door een criminele staatsorganisatie. Dus... Laat u niet vangen, wees een goede Europese burger en ga hier absoluut niet stemmen op mensen die onze privacy afnemen, op mensen die bitcoin aanvallen, want bitcoin is onze enige vrijheid nog. En of je er nu voor of tegen bent, want ik ken genoeg mensen die ook echt wel tegen bitcoin zijn, omdat het volgens hen uh, ja, geen waarde creëert en geen echt fysiek iets opbrengt, omdat ze dat niet snappen. Ze denken van, ja, als ik een beat uit mijn hof haal, dan heb ik tenminste een, een, een beat gekweekt, dan heb ik iets in mijn handen. Goed, maar dat is, dat is goed. Dat is uw mening. En dat is tof. En ik respecteer uw mening daarover. En dan mag je tegen bitcoin zijn, van mijn part. Maar... Ik ga ook niet zeggen dat u een crimineel bent omdat u bieten in uw hof plant. Ik laat u ook doen. Laat ons ook doen. Wij vernielen absoluut het milieu niet. Er is effectief op het Bitcoin-netwerk wel een probleem mee geweest. We zitten nu rond de 80% groene energie, 20% vuile energie voor heel dat Bitcoin-netwerk. Je kan er van vinden wat je wil. Onze Antwerpse haven bijvoorbeeld, zit rond de 25% groene energie en rond de 75% vuile energie. Pak die eerst eens aan, zou ik zeggen. In heel Europa zit gemiddeld rond de 28% groene energie. Uh, Wat? De laatste, de laatste mensen om zich daaraan te houden zijn jullie zelf. En jullie gaan even stemmen tegen bitcoin. It doesn't compute. Bovendien, uw waarde is echt. In die zin, als u een bitcoin bewaart, dan hebt u tenminste iets. Als u een euro hebt, die wordt elke dag minder waard. Dit was Kim de Vos. Tot de volgende keer.